niet bekend. En dan het weer. Het is eerst vrij zonnig, maar vanmiddag komen er meer stapelwolken. Temperatuur vanmiddag rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, nou, er zijn ook weer bezig met de organisatie van de feestdagen in Zandvoort, 30 april, 5 mei. Uh, er wordt weer gecollecteerd. Er is weer een bar battle aanstaande donderdag. Dus nieuwste over. En ik hoop echt dat je leuke muziek hebt. En we gaan nog even naar Binveld ook. We Bindsel. gaan naar Pluis man. Want morgen is daar een open huis bij Stal de Nadelhof. Oké, okay. vanmiddag gaan we Pluis daarover bellen bij Zandvoort op zaterdag. I dance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 Single van The Rules Syndicate. hoor de de Mockingbird Hill bij Softop Zaterdag. Een beetje jazzy nummer. En dat uh, brengt me meteen bij het uh, Jazz Festival. Want uh, in augustus gaat dat weer plaatsvinden. En wie gaat daar onder meer optreden Albert-Jan? Ja, het is vanmorgen bekend gemaakt. Hans, nu... Hans Dulver. Ja, maar Hans... Hans Dulfur. Ja. is het bijna een uh, reguliere gast uh, van, uh, van uh, Jazz Behind the Beach. Jazz Behind the Bar. En wat hebben we nog meer? Jazz on the... We... Die soort. Jazz on the Beach. Jazz on the Beach. Jazz Behind the Bar. En... And...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 I'm fire! Dat is een plaatje Albert Jan van alweer vele jaren geleden. Volgens mij ergens uit 1999 of zo. Deze is volledig aan mij van buiten. Ja, ja, ja, dat dacht ik al. Maar missie de mensen die je krijgt, niet aan anderen. Nee, nee, nee. Joh de chef en de, de salty balls. De chocolate salty balls, om het zo maar te zeggen. Hé, hey, het is bijna half drie geworden bij Salford op zaterdag. Hoog tijd voor het volgende. Zie je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 Hoe kun Ja, dat dacht ik al. <laughs> maar, hoewel, vorige week had ik ook een aardige week beloofd. Ja. Met uh, misschien dit weekend ook zon. Nou, dan hebben we het, hè. Ja, als jij het zegt, dan, dan, dan, dan, dan gaan we voor. Ja, nee, maar dat had ik verteld. Ja. En we hebben het nu. Nee, je krijgt maar, wel maandag gelijk. Hebben we, ja, maandag hebben we een periode met zon. En er staat een, een, een, een maat aan zee, toch wel vrij krachtige noordoostenwind.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 Ja, wij zijn heel benieuwd wat we deze zomer kunnen verwachten. Nou, het is moeilijk om een voorspelling in, in de verre toekomst te maken. Maar we hebben al gehoord dat we een hele mooie zomer gaan krijgen. Kun jij dat beamen, Lex, of niet? Nou, zullen we, als ik daarna voor jou uit ga zoeken de komende week. Oh, dat vind ik een hele goede. Want, uh, niet alleen voor dan Rob, dan hoor. Een, nee, voor iedereen dus. Juist. Een hele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 Have I ever told you how good it feels to hold you? It isn't easy. I love you Come on, baby, na na na na na na na Na-na-na-na-na-na-na-na <inaudible>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 De jaren tachtig bij SV Solford op deze mooie zonnige dag. Een zonnige zaterdagmiddag. En dan genieten we natuurlijk met z'n allen van de status quo en de wanderer. Nou, vanmiddag wordt er weer gevoebeld door SV Solford 1. En voor de wedstrijd van vandaag Overbos tegen SV Solford gaan we naar Joop van Es. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, heer en luisteraars. Ik heb een gigantisch toer Signaal, daar ben ik het al vast op. Oké. Okay.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 kampioenschap hebben, die gaan dus ook meedoen voor een promotieplaats. En Zandvoort zou zomaar in aanmerking kunnen komen om een plaats over te nemen van bijvoorbeeld een CSW, dat nu één periode titel heeft, maar ook in de laatste periode, deze periode, keihard stijf bovenaan staat. En dat, dat zou dus kunnen dat, dat die plaats naar Zandvoort gaat. Maar goed, dat kan pas over een week of vier bekeken worden. Daar zover zijn we nog niet. Maar ik heb vorige week gezegd dat Zandvoort helemaal geen kans meer heeft. Nou, het schijnt dus wel te zijn. Dus uh, laten te kijken hoe dat gaat gebeuren. Oké, okay, nou dat zijn uh, goede berichten, Joop. Dus uh, sinds ja. een dag of twee is dat uh, bekend geworden. Nou dus... ja, dat schijnt wel eerder bekend geweest te zijn. dat oh, okay. heeft mij er niet over ingezet. Ik heb het nagevraagd. En uh, nou ja, met het vervolg uh, dit verhaal wat ik je zojuist vertelde. Nou, helemaal goed. We gaan de voetbalwedstrijd van vandaag uiteraard op de voet volgen. En straks komen we weer bij je terug. En over sinds een dag of twee gesproken. Deze plaats van doe maar. Since a dag of two, vlinders in my hoofd. My, my, En we gaan snel over naar Jap Frenes, Wat DF Nieuws. Jap. Waar wij de 12 minuten schrijven in de eerste helft. Een prachtige vijfschop van Patrick van der Hoort. Wordt schitterend aangenomen door Nijtje Die kon daarna de uh, Michel daan uh, bereiken. En het, uh, de goaltjes die van Zandvoort brengt de zand op 0-1. En dat zijn uh, goede berichten vanuit Hoofddorp. Straks uiteraard meer over deze wedstrijd. Uh, Albert Jan.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 Hier is uh, over Zomers Muziek gesproken, Mattia Bazar in Ticento.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 Op alle Russische overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Radio en televisie zenden geen amusementsprogramma's uit. En in Russische kerken worden rouwdiensten gehouden. Bij de wit-west-Russische stad Smolensk verongelukte zaterdag een Pools regeringsvliegtuig, waarbij de Poolse president Kaczynski, zijn vrouw en een groot aantal politieke en militaire kopstukken om het leven kwamen. De verdreven president van Kirgizië Bakiev, wil dat de Verenigde Naties militairen naar het land sturen. Bakiev wil ook dat de VN een onafhankelijke commissie instelt die het geweld van vorige week woensdag onderzoekt, waarbij 80 mensen omkwamen. Bakiev, die naar het zuiden van het land is gevlucht, weigert nog steeds om af te treden. Een vooraanstaand lid van de Kyrgyzische interimregering, die vorige week is gevormd, zegt dat er een speciale operatie tegen Bakiev komt.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 De PVV zet twee nieuwkomers hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. De venloze advocaat Lillian Helder staat op plaats 3. Zij wil zich sterker maken voor strengere straffen. De 32-jarige Amsterdamse ondernemer Gidi Marcus Sower staat op de vijfde plaats van de PVV-lijst. Verder staan er in de top van de lijst allemaal mensen die nu zich ook voor de PVV in de Tweede Kamer zitten. Achter lijsttrekker Geert Wilders staat Fleur Agema op twee en Raymond de Roon op vier.